Gisteravond sprak minister Kamp al kort met enkele actievoerders. Vanochtend om tien uur is er een grote informatiebijeenkomst op het provinciehuis in Groningen. Een Cubaanse journaliste is naar de Verenigde Staten gevlucht. De 29-jarige vrouw was chef buitenland bij de Cubaanse staatskrant Granma en reisde via Mexico naar Miami. In een interview met een Spaanstalige zender zei ze dat ze daar wil blijven. Ze bekritiseerde het nieuwsmonopolie van de staatskrant in Cuba. Steeds als ze voorstelde om zaken van meer kanten te belichten... kreeg ze te horen dat het daar niet de goede tijd voor was... of dat de vijand dat tegen hen zou gebruiken. De journaliste voegt zich in Miami bij haar man die daar al langer woont.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 Radio 1. Woord. Woord. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. Welkom, beste luisteraar, bij Woord. programma dat op de vrijdagnacht het mooiste uit de archieven aan toont... Deze nacht staat in het teken van dieren. En dit uur in het specifiek staat in het teken van honden. En ja, honden, ja, daar ben je voor of daar ben je tegen. En eh, het is als Feyenoord en Ajax. Het is als de Beatles en de Stones. Daar kan je eigenlijk... Je moet voor een van die twee kiezen. En ik zei het al aan het eind van het vorige uur... beloofde poesliefhebbers is genoeg hier ook voor de hondenhaters... om na te luisteren in de komende 60 minuten. En ja, honden, ik moet eerlijk zeggen... Ik zal maar meteen toegeven, ik ben een hondenmens. Um, begon al toen ik als uh, baby uh, in de mand werd gezet bij onze bokser Jochem. En nou ja, die liefde voor honden die is nooit helemaal overgegaan. En een paar jaar terug hadden we nog een Rottweiler deesje. groot, sterk beest. Prachtig om te hebben. En de eerste keer dat ik haar zag, toen ik haar als puppy vond... Ja, dat was in een boerenschuur en ik... De deur open en opeens was er een heel nest van een klein soort van mini-beertjes die mij tegemoet kwamen. Ja, liefde op het eerste gezicht, daar hoop je op als je een hond gaat uitzoeken. En dat was niet anders voor de eigenaar van Parkidores Die wou zijn kinderen blij maken met een nieuw huisdier. En in het asiel werd het hele gezin verliefd op een schattig hondje. Maar dat schijnbaar lieve hondje ontpopte zich al snel tot een kwaadaardig beest luistert u naar het verhaal Doris en Bobby. Uitgezonden in 1975 in het radioprogramma Tahiti van de VPRO. Nou, het pakketje dat is uh, gekregen van een buurman. En uh, die vertelde het verhaal van een vriend van hem. Toevallig directeur van een reclamebureau, Paul Mertz. En dat dat, uh, als je dan vroeg, woont, hoe heet je? Dan zei dat pakketje Daintje Mertz. En waar woon je? Ik kwam er ook nog uit Overtoon. Dus... Dat schijnen alleen maar mannetjespakketjes te doen. Dus ik heb eh, een half jaar voor de kooi tegen dat pakketje aangeleuterd. Toen plots begon zijn snavel begon te verkleuren. En toen bleek dat ik tegen een vrouwtje had gesproken... die helemaal niet, eh, niet praatte. Eh, daarbij zet ik dat vogeltje af en toe nog op een eh, camerawagentje van Samuelson... Zoals wat, eh, wat daar zo'n beetje staat. En dat gaf ik dan een grote set over de tafel heen. Dat was dan een gladde tafel... Als het autootje nou aan de rand van de tafel was... waar hij dus naar beneden sweepte... dan maakte hij een mooie, sierlijke duikvlucht weer naar boven. En zo had hij nog wel wat kunstjes. Hij sprong op een, op een vinger en dergelijke. Maar op de zondag besloten we eens uit te kijken naar een hondje. En we reden langs de Amstel en we zagen ineens een bordje kennel. Gingen daar naar binnen, blaffende honden... Uh, stuur ze man naar buiten... bleek dat hij op zondags gesloten was... maar wij nou eenmaal toch binnen... en bij ons zo'n dienst mee kon zijn. Dus wij vroegen... Oh, heeft hij nog handjes? Hadden toevallig twee, een poedel en een tekkel. Uh, die poedel... Dat, die sprong meteen tegen ons aan... en, die, uh, en dat uh, tekkeltje... dat keek een beetje geluidbrug onze richting op... maar was toch wel heel lief... dat toen we een beslissing moesten nemen... welke hond we zouden nemen... En we tegen de kinderen zeiden, wat zullen we nou nemen, de poedel of... En het tekeltje, op dat ogenblik stak dat tekkeltje net zijn hoofd uh, om de hoek. Toen zeiden de kinderen, ja, dat kleintje. Uh, we namen hem mee. Hij piepte niet, hij blafte niet. We dachten, er mankeert wat aan die hond. Tot ik twee weken later per ongeluk eens op zijn voet stond. En toen kermde hij wel. Dus hij gaf wel het normaal geluid. Maar die eerste avond was hij zo ontzettend stil. En we hadden nog een afspraak met mensen... Dat, eh, dat was een eerste avond alleen thuis. En we komen na de visite komen we weer de flat in, want daar woonden we toen in Amstelveen. En daar zien we dus dat, dat hondje kwispelen. Eh, in ieder geval niks vuil gemaakt. Dus ik loop met hem mee naar buiten, doe daar meteen een plas en een druk. En ik kom naar boven en mevrouw had zich al uitgekleed en lag in de slaapkamer ernaast... Ik zeg, nou, die hond, dat is uh, werkelijk uniek. weet de deur alweer te vinden, super intelligent. Nou, ik kleem me uit, sta in mijn onderbroek. En ineens komt uh, Bobby dan, die komt uh, de slaapkamer binnen. En begint ineens op te kijken tegen de parkiet, of de, ja, parkiet in, de, in het kootje. Ik zeg, oh, kijk, wat enig. Ik zeg, hij, uh, hij ziet hier uh, door dat uh, Ik doe het... Uh, kootje doe ik open en doors die springt op mijn vinger en ik zeg kijk Bobby, dit is nou Doris en op dat ogenblik springt Doris van mijn vinger af, neemt een duik naar de vloer, gaat daar zitten ik zie ineens die hond die nog geen kef had gegeven en doodstil en rustig was die zie ik mij passeren en tot mijn waanzinnige schrik passeert hij me weer met die vogel tussen zijn kaken ik zeg, oh jezus, wat heb ik gedaan? En ren je kijkt, haal hem eruit. Ik zeg, ja, eruit haal, ik maak al in de hond alleen maar vals. En ik zie hem nog net onder mijn stoel in de huiskamer verdwijnen. Ze, ze pak hem, en ik loop die kant op. En ik hoor daar ineens, kraak. Dat op dat ogenblik, kijk, moest ik richting Oklietbak, die er in zo'n flat aanwezig is. En daar schudde ik toen mijn maag leeg. Ik doe weer een stap om me toch maar iets te proberen nog te, te redden. En ik hoor de tweede keiharde krak door het, flat, door het flatje bulderen. Dat, uh, ik zei tegen iedereen, jezus, nou toe, wat ben ik een ontzettende sukkel. van? Ja, dat ben je zeker, zegt Dat uh, uh, Ik zei, nou weet je wat, ik pak de stofzuiger. En ik, uh, ik, ik, ik vond het toch gewoon te bijna te ontsmaagelen en te eng... om dat, uh, om dat halve lijk daar op te pakken... Hè? Uh, dat zegt, als je dat toch waagt, die stond meteen als een vuur, uh, stond boven op de bed, dat ik zei, nou ik heb een andere oplossing, ik, uh, ik trek de stoel, trek weg, ik kijk niet, gooi de hele zaterdagavondkrant Gooi ik over de plek heen, uh, pak het bij elkaar en uh, ik gooi het dan wel in de stortkoker. Maar eerst moest ik die hond nog wegkrijgen, dus ik pak zijn, uh, uh, zijn hoe, hoe heet het, zijn heengsteltje of... Uh, een serimpje. En ik roep, kom Bobby, we gaan weer uit. En die hond, die komt smikkelend komt die onder de stoel vandaan. En ik weet hem op te sluiten in de hal. Dus ik doe hem weer naar binnen. Met de zaterdagavondklant in mijn hand. Trek de stoel weg. Maar toch met één oog nog kijkend. Ik zeg, verrekker, er is niets meer te zien. een klein veertje. Nee, jij belazert me. Ik zeg, nou kijk. En zij, achter een gordijn zo. En verdraaid. Eén klein veertje. Uh, toen waren we nog bang dat hij het s'avonds misschien uh, op het tapijt zou gooien. Maar dat is natuurlijk het laatste wat we van, uh, van Doris gezien hebben. Ja, arme, arme Doris. Wat een naarpeisje, die Bobby. Want honden, ja, ik zei het al, je moet er wel van houden. En er zijn ook flink veel mensen die een gruwelijke hekel hebben aan honden. Ik heb dat ook altijd meegemaakt. Als ik mijn eigen honden uitliet, dat je genoeg mensen tegenkomt... die uh, die een hond het liefst voor de trein gegooid zien. En Roland Vonk was een van dat soort mensen. Het geblaf, het gelik, het gebedel. Hij moest er allemaal niets van hebben. Maar als door een wonder raakte de hondenhater toch bekeerd. En hij schafte uiteindelijk zelfs een hond aan. Het kan verkeren. Luistert u naar de 747-documentaire uit 2002. Getiteld Lotgevallen van een bekeerde hondenhater. <tied> Ja, dat zou je me jaren geleden ook niet hebben moeten vertellen... dat ik nog eens zelf een hond zou hebben. Dat ik mezelf hondenbezitter zou mogen noemen. Kom maar mee. Ik heb het nog eens uh, opgezocht in een oude agenda... Tot wanneer mijn afkeer van honden heeft geduurd. Want vroeger had ik echt een hekel aan honden. Ja, om te zeggen dat ik honden haat, gaat misschien een beetje ver, maar daar zat het wel dicht tegenaan. Ik heb hier een oude agenda. 1998, juni, mei. Ja, hier heb ik hem. 4 mei 1998, dode herdenking. Maandag 4 mei. Toen is mijn ja, afkeer van honden geëindigd. Op die dag. Een jaar later ongeveer. Had ik zelf een hond. Nee, ik, mijn vrouw en ik. 4 mei 1998. Over wat er op die dag is gebeurd. En ja, over hoe het mogelijk is dat ik een jaar later zelf een hond had. Daarover wil ik in dit programma vertellen. Ik heb het gevoel dat ik in de tijd dat ik zelf nog ja, echt een vrij grondige hekel had aan honden... dat ik zelf leed aan een paar misverstanden. Nooit, nooit, nooit neem ik een hond. Nooit, nooit, nooit neem ik een hond. Ik neem geen Duitse herder, geen bokser en geen kees. Geen poedel en geen teckel en ook geen pekinees. Ik vind de meeste diersoorten al grof en onbeslaard. Maar van het hele faunarijk is de hond het minste waard. Allemaal. Nooit, nooit, nooit neem ik een hond. Nooit, nooit, nooit neem ik een hond. En wat maakt dat mensen een hekel hebben aan honden? Wat maakt het... Hij wat ik vroeger zelf ook een hekel had aan honden. Nou, er zijn wel denk ik, overeenkomsten in. Dingen die makkelijk te noemen zijn. Het gepoep van honden op de stoep in de stad. Dat is natuurlijk ergens Ja, Het likken, het kwijlen, het kruisruiken. Het rijden van honden. Ja, en dan regelrechte agressie: grommen, springen, blaffen, bijten. Wat ik zelf ook nogal ergens wikkend vond is de afhankelijke opstelling van honden. Het gebedel om eten. Het gebedel om aandacht. En ja, een soort talent voor ondergeschiktheid. En daarmee samenhangt het gedoe van al die baasjes... met hun uitrolbare lijnen. Hun gesnauw, Hun overdreven bezorgdheid. Of ook wel ja, de manier waarop sommige hondenbezitters... hun honden zo ongeveer als kinderen behandelen... Allemaal erg miswikkend. Ik kan me herinneren dat er in die dagen... dat ik zelf nog een hekel had aan honden. Een keer een anti-hondenavond was hier in Rotterdam. Georganiseerd door uh, ja, kunstenmakers, uh, artiesten, van alles en nog wat. Op die avond zong Hans Dorrestein zijn anti-hondenlied... Nooit, nooit, nooit, neem ik een hond. Ik ben persoonlijk niet zo erg van de afdeling meezingen... maar dat heb ik toch toen uit volle borst meegezongen. En een vriend van me die hield een anti-hondenverhaal... waar ik destijds erg om moest lachen. En er kwam een hele passage in voor... van wat je moet doen als het te laat is. Als je op straat een agressieve hond tegenkomt... die het op jou gemunt heeft. Passage waar ik destijds erg om moest lachen. Ik heb hem er even meegenomen. Ik zal hem eventjes voorlezen... tijdens het rondje met... De hond die ik nu inmiddels zelf heb. Een beest ja, waar niets van agressie in zit. Even oversteken. Even naast. En het luistert heel goed. Oké, allemaal. Die passage van destijds. Wat moet je doen als het te laat is? De pitbull, bouvier, rotweiler of een willekeurig ander type... hangt al in je arm... De Amerikaanse dierendeskundige Spike Hammer heeft daarover het nuttige boekje geschreven. Hoe verdedigt u zich tegen pitbull terriers? De eerste stap is het hoofd koel te houden en nooit proberen jezelf los te rukken. Dat lukt toch niet. In plaats van u los te rukken kunt u zich het beste met uw volle gewicht op de hond laten vallen. Liefst zo dat hij op een stoeprand of een andere oneffenheid terechtkomt. Hopelijk breken we hem zo enkele ribben. Als de hond uw arm stevig beet heeft, is het mogelijk hem rond te slingeren. U zou hem dan tegen een paal kunnen slaan in een poging de rug te breken. Ook kunt u het beest door een ruit heen slingeren... liefst zo dat hij met zijn buik in het glas belandt. Verder raadt de auteur van het boek aan het beest met een zwaar voorwerp te bewerken... bij voorkeur op de neus. Als dat niet gaat, kun je ook in het water springen en het beest verzuipen... En tot slot zegt hij, wanneer u werkelijk geen kant op kunt, is het een goed idee om met uw hand de bovenkant van de snuit te grijpen en stevig dicht te knijpen. Op die manier snijdt u het beest enigszins de adem af. Trek nu de kop zoveel mogelijk naar achteren en probeer het beest intussen te schoppen, waar u het maar raken kunt. Ziet u kans om op één van de poten te gaan staan, doe dat dan onmiddellijk aan tracht de poot te breken. Tot zover de wetenschap. Die voordracht van destijds, daar moest ik toen heel erg om lachen. Alleen nu, jaren later, ja ik snap wel, er zijn natuurlijk heel erg agressieve honden, maar als ik dit soort verhalen lees over honden, ja, of eigenlijk ook over andere honden die overlast veroorzaken, dan heb ik nooit het idee dat het over onze hond gaat. Over onze hond, Droef heet hij, een en half een roolijkheid trouwens. Onze hond bijt niet, hij blaft nauwelijks. Uh, ja, voor haar doet hij niet noemenswaardig. Hij snuffelt niet aan kruisen en hij poept als het even kan in de bosjes. Hij kan het niet eens op de stoep. De honden zijn zelfzuchtig, oppervlakkig dom en laf. Ze verpesten de beschaving met hinderlijk geblaf. Een beschaafd mens moet ze haten, het is om tot en met. om over het tuig, maar niet te praten, dat je honden uitziet laten. Nooit, nooit, nooit een Nooit, nooit, nooit nee hond. Hoe ziet onze hond eruit? Nou, voor het verhaal is het van niet heel veel belang... maar voor de beeldvorming misschien toch wel prettig. Onze hond is ja, waarschijnlijk een pastaard, een vaardensbak. Maar er zit heel veel labrador in. Nou, stelt u zich een labrador voor? Een kortharig beest, hangende oren... Aardig staart. Uh, ja, maar dan wat ranker, wat slanker. En een beetje klein uitgevallen. Pik Met een paar uh, witte tenen als achterpoten. Dat is droef. Tenminste, ja. Als je er naar de buitenkant van kijkt. Ik ken hem natuurlijk inmiddels. Ja. Ook aan de binnenkant. Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor... en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling. Zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt... en pas als je het hebt, weet wat het was. Zoals je soms een pakje ergens heen brengt... en bij het weggaan steeds weer denkt, schrikt dat je te licht bent. Zoals je je wachtend minutenlang hevig verliefd in elk nieuw mens... maar toch het meeste wachtend bent. Zoals je weet, ik ken het hier, maar niet waar het om ging. En je een geur te binnen schiet bij wijze van herinnering. Zoals je weet bij wie je op alert en bij wie niet. Bij wie je kan gaan liggen. Zo denk ik, denken dieren. Kennen dieren de weg. <klaar> Rob van Olm, schrijver, programmamaker, vriend. Sinds vorig jaar, geloof ik, heb jij ook een hond? Sinds jaar hij is anderhalf jaar oud nu. Een bruine labrador, een beetje modehond, maar goed. Wat brengt een weldenkend iemand erop om een hond te nemen? Ja, nou, ik heb er lang over nagedacht, voordat we hem namen, omdat ik me ook wel bewust was wat het uh, betekende. In eerste instantie voor mezelf. Kijk, uh, ik werk meestal thuis. En ja, om nou zonder hond hier in het park te gaan lopen, ja, dat doe je niet. Dan wil je toch gauw een soort potloodventen. Uh, dus dat was eigenlijk het idee. Gewoon voor mezelf. Gezelschap. Meer het huis uit. Ja, zeker. Als je daarover nadenkt, je neemt een hond voor het gezelschap. He, daarom worden die beesten ook wel gezelschapsdieren genoemd. Dus blijkbaar heb je niet genoeg gezelschap in de kring van mensen. Nou, is, nou, het is een ander gezelschap. Wat, wat ik heel bijzonder vind met zo'n hond... Uh, je kan daar... Ja, dat klinkt misschien een beetje groot... Maar je kan daar een soort liefde aan kwijt... Die je aan geen ander wezen kwijt kan. Tenminste, dan niet aan mijn uh, vrouw daarbij denkend als ander wezen. Begrijp je? Hij zit dan de hele dag... Uh, is hij eigenlijk wel in, in mijn omgeving. Nou, ik praat er ook gewoon tegen. Je kent dat wel een beetje. Ja. Ja. Ik pak grapjes met hem. En, uh, maar er zitten... Ja, je. Hoe moet ik dat nou zeggen zonder uh, meteen opgenomen te worden? Er is, er is een. Ja, <tot> de, opgenomen inrichting. <tot> ja, dat bedoel ik. Ja, niet eens hondenasiel hier. Nee, ja, er nee, is iets. Er is een eigenschap van een hond die, die de, de, met liefde te maken heeft. Een bepaald soort liefde die alleen daarbij hoort. Wat ik toch iedere dag als bijzonder erfijn Kijk me aan als ik tegen hem praat, of het thuis is of buiten op straat. Eén ding staat vast dat die alles verstaat die hond van mij. Acht keer per dag of het koud is of niet. Of het sneeuwt of hagelt of riet. Ik moet eruit, oh wat een verdriet, met die hond van mij. Het is nu ruim tien jaar geleden dat, dat, dat ik de vrouw ontmoette die ik alweer een hele tijd mijn vrouw mag noemen. Toen ik haar ontmoette had ze een vriend, ze had al een vriend dus, en een hond. Ja, allebei was natuurlijk een beetje een probleem. Nou begreep ik van haar. Oké, okay, we steken even open. Proef, kom nou begreep ik van haar dat de relatie met die vriend, hoewel ze nog steeds samenwoonden, eigenlijk al een tijdje voorbij was. Maar toch, de aanwezigheid van vriend en hond, dat was een probleem. De vriend, ja, dat spreekt voor zich, en die hond, ja, ik uh, was verliefd op die vrouw, maar ja, niet op haar hond. Dus als wij samen afspraken, ja, dan zonder hond. Die relatie was drie maanden onderweg, toen er iets verschrikkelijks gebeurde. Waar ik al eens een keer een helpprogramma over gemaakt heb. Dus dat zal ik niet helemaal uiteenzetten. Het komt erop neer dat die ja, ex-vriend van inmiddels mijn vrouw... Mijn vrouw heeft neergeschoten. Mijn vrouw heeft twee kogels in de hoofd. Ze heeft het dus overleefd. Gruwelijke gebeurtenis. Na die daad heeft die ex-vriend zichzelf van het leven beroofd. Dus mijn vrouw in het ziekenhuis, die vriend dood, wat te doen met de hond? Ja, niet naar mij. Alleen al de gedachte om een hond in huis te hebben, dat was, ja, dat was van een graad van, van ikzelf, van viesheid. Dat wilde ik absoluut niet hebben. Dus ging die hond naar de ouders van mijn vrouw. Terwijl mijn vrouw in het ziekenhuis lag, kreeg haar vader een hartaanval. Dat had hij alles eerder gehad. Maar Nu was het uh, goed raak. Waarschijnlijk alle spanning was hem te veel. Uiteindelijk heeft hij daar vijf bypassen voor gekregen. In operatie. En uh, ja, uiteindelijk iedereen belandde weer uit het ziekenhuis thuis. Die vroegere hond van mijn vrouw verbleef bij mijn schoonouders. En die heeft mijn schoonvader heel erg geholpen in zijn revalidatie. Mijn schoonvader die ging uh, drie keer per dag met die hond... het Zuiderpark in Rotterdam in... Ja, dat gaf hem beweging, wat natuurlijk goed is, na een hartoperatie. En dat gaf hem ook aanspraak. Mijn schoonvader is een beetje een binnenvetter. En dat kon hij wel gebruiken. Die vroeg rond van mijn vrouw, die heette Kazon. En al snel, zo begreep ik, stond mijn schoonvader in het park daar... bekend als Hans. Hans Kazon, Hans Kazon. Dat was de grap. Die hond heeft hem heel erg geholpen. Was echt zijn maatje geworden. en kunt u daar niet langer tegen En heeft u bij euthanasie nog geen hulp gekregen Loop daar dan niet te lang mee rond Nee, er stond een hond, zo'n beest tot heel je leven Maak eens een deal met een dier ziel Voor een los van nieuw. neem dan maar een hond Je moet er wel vaak voor naar buiten van heel vroeg tot diep in de nacht, dan kan je gaan roepen en fluiten, ze zeiken en schijten en blaffen en bijten, je hebt van die geilen, die staan maar te kwijlen, en altijd die haren, je zuigt je de blaren, en zo te nooien, ze hebben me vlooien, ik hoef geen hond, ook geen teken. Nienke Endenburg, we zitten hier op de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Je hebt me door de telefoon verteld wat je doet. Het was een heel lang verhaal. <laughs> ja, dat klopt. Ik uh, ben van oorsprong sociaal wetenschapper. Maar ik ben uh, hier naartoe gekomen om onderzoek te doen naar de relatie mens-dier... Um, om te kijken van, nou, wat is nou het effect van uh, huisdieren op mensen? Waarom hebben we ze überhaupt? We hebben in Nederland uh, 16 miljoen huisdieren. Nou, dat is ontzettend veel en er zal wel een reden voor zijn om die te hebben. Um, dus om daar onderzoek naar uh, te doen, dat is een van mijn hoofdtaken uh, Zo'n hond is uh, heel gezellig... Um, en um, hij doet heel veel uh, met bijvoorbeeld uh, je stress. Uh, honden, maar veel meer huisdieren, maar met name honden werken heel stressreducerend. Um, je kan uh, met zo'n dier heerlijk wandelen. En hij be- en oordeelt niet. Dus je kan daar je verhaal aan kwijt. En uh, dat kan je ook tien keer. En dan zal zo'n hond nooit zeggen van... Ja, dat verhaal, dat uh, ken ik nou wel. Nou is een keer een ander verhaal. Gewoon of... kan met een hond lekker dement worden. Zonder dat hij je tegenstrippelt. Ja, hij, <lacht> hij, hij laat je in je waarde. En dan denk je, ja, met andere mensen. Maar andere mensen be- en oordelen altijd. En dat is gewoon stressverhogend. En zo'n hond die accepteert je zoals je bent. Um, dus als je bijvoorbeeld ziek bent... of uh, je hebt je neus op de verkeerde plek zitten... of je wordt inderdaad oud en je velletje zit niet meer zo strak dat is voor die hond allemaal oké. Okay. Gewoon als jij er maar bent, die hond is altijd weer blij als je thuis komt. En dat geeft ons mensen een goed gevoel en dat werkt heel stressreducerend. Mensen met honden die gebruiken veel minder medicijnen... gaan ook veel minder vaak naar een huisarts toe... en hebben een veel lager cholesterol- en triglyceridegehalte in hun bloed. Dat zijn vetgehaltes in je bloed. En als je daar te veel van hebt, dan krijg je hart- en vatenziekte. En door middel van zo'n hond verlaagt dat. Ze weten nog niet precies hoe dat nou komt. De hond moet eigenlijk gewoon in het ziekenfonds. Ja, eigenlijk wel. Want Australisch onderzoek geeft aan. Ik maak een grapje. Nee, maar he? het is heel serieus dat uh, mensen met een hond uh, veel minder gebruik maken van uh, de gezondheidszorg. En dus ook heel veel besparingen daarin geven. En dat loopt echt uh, in uh, hele grote getallen. Ik heb zelf ook wel inderdaad zo'n soort gevoel... als ik die hond zit te aaien of kroelen en zo. Het lijkt alsof ik hem aan het troosten ben of zo. Ja, waarvoor weet ik ook niet. Maar ik, ik ben me er inderdaad van bewust... dat ik via hem iets met mezelf doe. Ja, nou dat klopt. Als we een bloeddrukmeter om je arm zouden binden, dan zie je de bloeddruk aanzienlijk uh, dalen. En ook je hartslag daalt. Dus dat wat, je, wat je voelt, dat is ook uh, aantoonbaar. Dus ze hebben nog een ander heel leuk experiment gedaan. Daar moest je hele stressvolle taken uitvoeren. Uh, uh, en dan lieten ze je partner er op een gegeven moment bij zitten. En dan zag je de stress, die was al hoog, maar die verhoogde nog aanzienlijk. En dan. Nu met moment... mijn vingers te kijken. Mm, precies, dat gevoel. Dan lieten ze op een gegeven moment die partner weg en dan kwam hun eigen hond erbij. En dan zag je dat de stress aanzienlijk verlaagde. Dus dan was een beetje de grap van als je nou aan een partner begint, moet je ook aan een hond beginnen. Want dan hou je die stress een <lacht> beetje in evenwicht. Dus ja, dat is gewoon aantoonbaar. Ja. Mijn liefdesliedje is gemaakt. Van lachjes die je lacht. Van warme broodjes bij het ontbijt.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 sofa vier maten poef vier maten blij zijn vier maten rauw dat is mijn liedje voor jou een gedicht van Levi Weemoed Hondsdol heet het Vanaf de dag dat ik mensen zag, lag ik liever in de grond. Maar zeg me maar ach, wie troost dan s'nachts, mijn bange witte hond. Vroeger vond ik de afhankelijke opstelling van honden iets ergerniswekkends. Het gebedel om aandacht, het gebedel om voedsel. Inmiddels vind ik diezelfde afhankelijkheid eigenlijk vooral ontroerend... Ja, dat zo'n hond afhankelijk is. Ja, dat zit ingebakken. Het is een kuttedier. Net als mensen. Dus wat hij afhankelijk van je is, ja... Dat moet wel. Hij functioneert in een roedel. Net zoals ik. En die roedel van ons... Dat is eigenlijk maar een heel klein verbond... Tegen de eenzaamheid. Onze roedel bestaat uit mijn vrouw... En mij. En de hond... Daar moet de hond het mee doen. En ik ook. Ik heb heel vaak de neiging om die hond ook te troosten. Te troosten voor, ja, voor zijn eenzaamheid, maar misschien net zoveel voor mijn eenzaamheid. Ik troost de hond in zekere zin om mijn eigen lot. Heb jij nou een idee wat er in het hoofd van jouw hond omgaat? Daar denk ik heel vaak over na. Daar probeer ik me voor te stellen en denk wat ziet hij nou? Wat, ja. wat gebeurt er nou vanuit hem? Ja, ja daar kom je niet achter. Dat probeer ik me helemaal ook visueel dat voor te stellen. Ja. Zou mijn hond denken dat ik ook een soort hond ben? Ja, absoluut. Uh, als honden goed gesocialiseerd zijn... dan zien ze ons als uh, vreemd uitgegroeide medesoortgenoten. Uh, en uh, zij passen op ons dezelfde regels toe... als die zij uh, bij honden onderling toepassen. Ja. Koninginnedag 1998 was een zwarte dag voor mijn schoonvader... Op die dag kreeg zijn hond een hersenbloeding. Zijn hond, de hond die dus daarvoor van mijn vrouw was geweest. Mijn schoonouders hebben die hond naar een dierenkliniek gebracht. Ja, om te kijken of er nog iets aan te doen was op de een of andere manier. Het beest heeft daar een paar dagen in een hokje gezeten. De dierenarts die heeft nog gekeken of er enig herstel in zat. Maar ja... Dat was er eigenlijk niet. Toen we daarna een paar dagen... met het hele gezin, de hele familie... kwamen kijken hoe het ging met kaasom. Toen kwam hij met heel veel moeite zijn hokje uit. En uh, hij probeerde te staan. Hij probeerde weer de hond te zijn die hij altijd geweest was. Maar ja, staan ging eigenlijk niet zo goed meer. Hij was halfzijdig verlamd. En als hij probeerde te lopen, dan ja, viel hij naar één kant om. Hij kon eigenlijk niet meer dan... Zo'n heel klein rondje kon hij lopen. En goed kijken ging ook niet. Je zag aan zijn ogen dat hij niet meer scherp kon zien. Dus dit was eigenlijk het einde. Ja. Het einde van de rond. De meeste honden zijn gezelschapshonden. Het zijn dieren die alleen maar er zijn voor de gezelligheid. En niet als bewaking of... Ja, voor de jacht of wat dan ook. Toch kan er in een gezelschapshond ook een behoorlijke krachtsschale gaan. Dat heeft mijn vrouw gemerkt bij haar vorige hond, bij Kazan. Ik stipte al aan dat mijn vrouw tien jaar geleden door haar ex-vriend is neergeschoten. Ze dus heeft twee kogels in haar hoofd. Ten nauwernood nood overleeft. Ze was toen al een tijdje het huis uit waar ze hadden samengewoond... zij en haar ex-vriend. En de hond die ze hadden, die was bij die ex-vriend gebleven. Een maand voordat mijn vrouw is neergeschoten... had die vriend, met wie het geestelijk niet zo erg goed ging... die had haar met een een of ander verhaal... naar het vroegere gezamenlijke huis gelokt. Mijn vrouw wist niet dat hij haar daar naartoe had gelokt... Dat hij er wilde worgen. Mijn vrouw werd daar opgewacht. door haar ex-vriend. Die had al een stuk waslijn klaar liggen. En hij heeft serieus geprobeerd om haar daar. Ja, te laten stikken. Zij hadden dus samen een hond. en die hond heeft ingegrepen. Op de een of andere manier begreep dat beest. dat wat hier gebeurde. dat was niet goed. Mijn vrouw vertelde later. dat die hond. is bovenop hen gesprongen. Hij heeft enorm geblafd. En die heeft haar ex-vriend, ja, dus een beetje zijn vroegere baasje, aangevallen. Want hij begreep dat wat hier gebeurde, dat deugde niet. En op die manier heeft hij haar leven gered. Een vriendelijk beest. Ja, blijkbaar toch een bepaalde oerkracht. En op een of andere manier instinctmatig toch in staat om uh, te bespeuren dat dit niet deugde. Ja. Een gedicht van Jan Hanlo. Een gedicht dat me zeer dierbaar is. Het heet Hond met de bijnaam Knak. Hond met de bijnaam Knak. God, zegen, knak. Hij is nu dood. Zijn tong, verhemelte, was rood. Toen was het wit, toen was hij dood. God, zegen, knak. Hij was een hond, zijn naam was knak. Maar in zijn hondenlichaam stak een beste ziel, een verre tak, een oud verbond, God, een zegen knak. Zoals ik al zei, een gedicht van Jan Hanlo, een gedicht dat mij dierbaar is en dat me ook heel erg intrigeert. Vooral die zinnen, in zijn hondenlichaam stak een beste ziel, een verre tak, een oud verbond, een oud verbond. <middels> Toen wij onze hond kregen, mm -hmm. euh, toen viel dat heel erg op zijn plek. Ik had het gevoel dat ik terecht kwam in een patroon... Ja, dat al veel ouder was dan ikzelf. En dat niet alleen maar hè, dat zo'n hond geschikt is... Dat, huizen, dat dat in hem zit, maar dat het ook iets daarvan in mij zit. Dat het inderdaad een soort oud verbond is. Ja, het is zeker een oud verbond... Um, er zijn theorieën over en dat is ook bewezen door meneer Wilson al in 1984. Hij noemt dat met een duur woord biofilia. En dat geeft aan dat mensen van nature in zich hebben een verbond te hebben met dieren. En in dit geval dan honden. En hij toont aan dat dat iets is wat bij mensen hoort. Dus als je het hebt over... Ik heb het gevoel alsof alles op zijn plek valt. Dan denk ik, ja, dat is inderdaad zo. Hij toont aan dat dat zo is. Bij niet iedereen is dat zo. Daar kan hij wat moeilijke verklaringen voor geven... Maar bij de meeste mensen is dat wel zo. Niet iedereen wil een hond, omdat het ook soms een praktisch is of nou, wat dan ook. Uh, maar het hoort wel bij ons. Mensen en honden gaan al hoe lang samen? Um, de theorie is op dit moment dat uh, honden 12.000 jaar... of eigenlijk wolven 12.000 jaar voor de geboorte van Christus... zijn gedomesticeerd tot honden. Um, die theorie staat een beetje op de tocht. Dat mensen zeggen, ja, maar misschien was het wel 40.000 jaar. Nou, ik hou me maar even aan die 12.000 jaar. Um, en sinds die tijd hebben wij um, ja, honden altijd bij ons gehad. Mijn vrouw en ik, wij hebben geen kinderen. Ja. Jij wel? Ja. Uh, vroeger vond ik dat altijd. Uh... Ja, vond ik dat wel vrij erg als mensen dan vergelijkingen trokken... tussen het hebben van een hond en het hebben van een kind. Um, ja, kijk, nogmaals, ik heb geen kinderen... dus ik kan dat ook niet helemaal invoelen. Maar ik heb het gevoel dat er toch wel redelijke parallellen zijn. Nee, vind ik niet. Bezit van een hond en kinderen is niet te vergelijken. Nee. Nee. Nee, nee. ik zeg het ook zonder twijfel. Ja. Hoeveel ik ook van, van die hond houd... En... Nee, ik, merk, veren, ik merk het wel met mijn vrouw. Hey, wij hebben nog geen kinderen, wij hebben een hond. En sinds wij die hond hebben, heb ik wel toch een soort gezinsgevoel. Ja, dat en ik, begrijp ik. En ik kan dat niet helemaal zien in termen van kinderen, want die hebben we dus niet. Maar het maakt voor de relatie toch wel degelijk uit dat je samen een ander levend wezen hebt waar ja. je voor zorgt. Ja. En dat perspectief lijkt natuurlijk wel een beetje op het hebben van een kind waarvoor je samen zorgt. Nee, dat begrijp ik wel. Maar dan, dan is een kind toch nog eens anders. Maar net zoals met de kinderen zitten wij ook iedere avond... kijk nou, naar die kop, kijk naar nou hoe die kijkt. Ja. Kijk naar nou hoe die ligt, kijk dat ruggetje nou, kijk dat ruggetje nou. <tie> Heb jij dat ook? Ja. Dat is eigenlijk. Nee, nou, maar dat... Ja, ja. ja, ja, ja, nou, nou, nou. ja. ja. Nee, maar dat is wel hetzelfde. Dat je, je ook zegt van, oh, kijk naar nou, dat kopje. Maar nu hebben we weer een, we een kleinkind. En ja, dan zie je ook, oh, kijk nou, kijk naar. Maar dat, is, nee, dat, dat stijgt er toch ver bovenuit. Het voelt emotioneel heel anders. Ja, ja dat is. Uh, goh, ja, nee, dat is wel bijzonder dat jij dat zo zegt. Maar dat is toch heel anders, ja. 4 mei 1998, ik zie het tafereel nog voor me. We zitten in een kamertje bij de dierenarts. Mijn schoonvader, mijn schoonmoeder, mijn vrouw en ik. De hond van mijn schoonvader heeft een paar dagen doorgebracht in de dierenkliniek... om te kijken ja, of er misschien toch nog enige verbetering in zijn toestand zat... na de hersenbloeding die hij had gekregen. Maar het werd niks meer. De dierenarts hoeft dat eigenlijk niet eens te constateren. Dat zagen we zelf ook wel. Vooral voor mijn schoonvader was dit een regelrechte ramp. En ik weet niet precies wat het in hem aanboorde. Ja, bijna eens kinderlijks. Maar hij had zo'n gevoel, en dat sprak hij ook uit... van ja, als we hem nou weer mee naar huis nemen... en dan met veel liefde, dan komt hij er wel weer bovenop. Maar ja... ik kan een beest nog zoveel liefde geven. Dat helpt echt niet bij een hersenbloeding... Uiteindelijk hebben we in gezamenlijk overleg besloten om hem toen maar meteen een spuitje te laten geven. De dierenarts maakte een spuitje klaar. Eerst een spuitje om ja, te verdoven, om in slaap te brengen. Dat ging eigenlijk heel, heel vredig, heel makkelijk. Je zag hem zo in slaap vallen. En toen werd er nog van een pootje werd er even wat haar geschoren. En daar kwam dan de dodelijke injectie. Ja, het was alles bij elkaar in twee minuten gebeurd of zo. Het was heel vredig, het einde van die hond. En tegelijk hartverscheurend. Nog niet eens zozeer voor die hond zelf, maar ik zag mijn schoonvader. Ja, die zat daar als een klein kind te huilen. En het verdriet van die man... Dat heeft een enorme impact op me gehad. Toen zag ik pas... Wat zo'n hond... Zo'n beest ja, dat ik eigenlijk altijd vervelend vond met, met zijn gelik, zijn geheig... Ja, het verharen, de aandacht die zo'n beest vraagt. Het gepoep, alles bij elkaar. Toen zag ik pas wat zo'n hond voor iemand kan betekenen. En op dat moment heb ik me later gerealiseerd... toen ik mijn schoonvader zo ja, zag, bijna zag verdrinken in zijn verdriet. Toen is mijn afkeer voor honden geëindigd. Dat werd zo op de proef gesteld. Ja, dat was eigenlijk niet meer vol te houden. Maar toch, ja, toch, ja, in het algemeen ben je wel, vind ik ga, toch wel heel lief voor zo'n hond. Dat vind ik ook bijzonder. Kijk, dat is toch wat je dagelijks, als je zo, als ik alleen uh, ben overdag, ja, dan zie je, ben je alleen. Ik bedoel, dan, dan wordt daar geen beroep op dat uh, nee. op die eigenschap van je gedaan. Maar nu ben ik eigenlijk de hele dag bezig ook met zo'n hond toch een soort liefde te betonen. Nee. Dat vind ik ook een aardig uh, bijverschijnsel van zo'n hond. Ik ben getrouwd en ik ben erg blij met mijn vrouw. Maar ja, je maakt je toch wel eens een voorstelling: stel je voor dat ik ooit weer alleen zou komen te staan. Mm -hmm. he, en je, gaat, je moet weer op zoek naar iemand of je wil weer kennismaken, weet ik het. Wandelen met een hond. Je hebt zo'n aanspraak. Dat is een geweldige truc. ja. En ik heb er zelf wel over nagedacht. Ik dacht, als, he, als iemand mij met een hond ziet lopen. Uh, ik geef in ieder geval een aantal signalen daarmee af. Ten eerste, ik kan zorgen voor een ander levend wezen. Wat natuurlijk wel een aanbeveling is voor mij als potentiële partner. En het tweede, ja, dat klinkt misschien raar... ik kan van mij laten houden. Ja, dat vind ik heel mooi gezegd, ja. In gezamenlijk overleg hadden we besloten... om de hond van mijn schoonvader een spuitje te laten geven. En heel vredig stierf die hond... Een ramp voor mijn schoonvader. Maar ja, onvermijdelijk. Daarna zijn mijn vrouw en ik gaan nadenken. Die hond betekende heel veel voor mijn schoonvader. Zoals ik zei, ging hij drie keer per dag in de het park in. Soms wel vier keer of zelfs wel vijf keer. Het was echt zijn maatje. We dachten, ja, zullen we niet gewoon zorgen voor een nieuwe hond? Maar mijn schoonvader was toen, ja, ik geloof dat hij al 78 was... Dus ja, dan loop je wel het risico dat die hond jou overleeft. En dat is natuurlijk niet handig. Ik dacht van ja, dat kunnen we niet zomaar doen. Zomaar die man opzadelen met een nieuwe hond. Hoe graag hij dat ook zou willen. Dus toen dacht ik van nou, wat we nou zouden kunnen doen... is een nieuwe hond voor hem kopen. En dan stellen wij ons garant. Dat mocht hij er op de een of andere manier op een dag niet meer voor kunnen zorgen. Of nou, als er iets anders aan de hand is, dan nemen wij hem. Ja, met dat idee kun je een hond uitzoeken en hem daarmee verrassen. Maar ik dacht van, ja, dat is toch wel iets heel ingrijpends in je leven. Een verantwoordelijkheid voor zo'n beest. Dat kun je niet zonder overleg doen, vind ik eigenlijk. Je hoort dat wel eens, dat, he, ook dat mensen bij deze of gene gelegenheid dan van mensen... een hondje krijgen zomaar, zonder dat ze er iets van weten. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Dus we zijn het gaan overleggen met mijn schoonvader. Ja, en hij ergens wilde die eigenlijk wel heel graag, maar... Ja, hij zag het ook er wel tegenop met zijn leeftijd. En als hij wat kreeg. En mijn schoonmoeder had ook wat bezwaren. Dus ik dacht van, nou, ja, het is misschien toch verstandiger om dat niet te doen dan. Nog verder nadenken kwamen we op een ander scenario. Ik dacht van, nou, als wij nou een hond nemen... dan zijn wij gewoon volledig verantwoordelijk voor het beest. En dan lenen we hem, als het zo uitkomt, uit aan mijn schoonouders. Dus toen zaten we al op het pad dat wij zelf een hond zouden nemen. Raar, want nog maar een paar maanden daarvoor... haatte ik honden. Maar goed... daar zijn we over gaan nadenken. En uiteindelijk... zijn we een hond gaan uitzoeken. Vroeger had ik zo'n idee... dat er twee kampen waren. Aan de ene kant... het kamp van de hondenhaters. Waar ik mezelf dan ook toe rekende. Aan de andere kant het kamp... Ja, van de hondenliefhebbers, hondenbezitters. En ik had vroeger het idee dat de kloof tussen die twee kampen... tussen die twee werelden onoverbrugbaar was. Maar bekering blijkt dus mogelijk. U hoorde de documentaire Lotgevallen van een bekeerde hondenhater. Die werd gemaakt door radiomaker Roland Vonk. U luistert naar Woord... En deze hele uitzending gaat over dieren. En deze, deze, dit, dit specifieke uur, dat gaat over honden. En wat me wel trof in die uh, reportage was, uh, was het gedicht van Jan Handlo. En vooral die woorden dat in die oude hond een oude zielzak en een oud verbond. En weet u, dat is ook zo. Een van de mooiste dingen aan honden, is misschien toch wel dat ze, als je ergens naar wijst, die hond met je meekijkt. Andere dieren die kijken gewoon naar je vinger en die vragen zich af waarom je hem zo in de lucht steekt. Maar een hond die snapt dat je niet die hand gewoon alleen maar in de lucht steekt, maar dat je ergens anders naar kijkt. En dat is een, een, een niveau van empathie, daar kan geen ander dier aan tippen. En dat vertelt ook iets over hoe aandachtig honden naar ons kijken. Honden ja, die hebben soms bijna menselijke trekjes. En, en sommigen, ik zal het u verbazen, sommigen ja, die kunnen zelfs praten. Dat is natuurlijk bijzonder apart, maar honnie, een hondje, schijnt het allemaal te kunnen. In ieder geval volgens haar baasje Jeanne Basliek. Zij sprak met VPRO-legende Harmke Pijpers... in het VPRO-programma Tahiti in 1975. Ah, dan kom eens hier, kom eens netjes goeiedag zeggen. Wat zeg jij dan? Hoe spreek je dan? Hoe spreek je dan? Wat zeg je dan? Zeg maar dat vrouwtje. He, nog eens, mooi. Mooi dag, vrouwtje. Nou, wat zegt mijn kereltje dan? Dan ga. Hoe spreek ik met Jochie dan? Nou, 1 twee. Jo, hè? Nou, wat zeg je? Ja, goed zo, beste jongen, hoor. Ja. Wat, wat betekent dat nou, die geluiden? Ja, dat is dag, zeggen, zoiets een dag. En hoe gaat het? En daar, en daar. Het is hondentaal, hè? Die begin ik te begrijpen, maar ik moet het iedereen vertellen. Want de ander begrijpt het natuurlijk niet. En dat is, dat is, nou ja, dat doet hij altijd. Ik denk dat dat meerdere honden doen leust. Hey, dan leust. Hé, nou wil hij met u spelen. Zie Nou is het goed. U had het net over hondentaal, hè? Ja. Ja, dat, dat moet je leren verstaan van een dier. Als je, kun je, als je geen liefde hebt voor dieren, dan versta je dat niet. Eh? Er zijn zoveel mensen die gebruiken het dier een voorwerp, maar het is een levend wezen. Met gedachten. Met gevoel. Eh? Met zijn uh, wensen, ja, ik vind je lief. En nee, ik vind je helemaal niet lief. Is dat een uh, uitgebreide taal, de hondentaal? Be ja, als je met de dieren het leert. het zijn, zijn kinderen, als je met een kind nooit praat. Dan kan een kind ook op een de deur niet praten. Een moeder moet met zijn kind praten. Of met haar kind dan. Hè? En dan gaat een kind praten. Als je met een kind nooit spreekt, weet ze ook niks. Met dieren en Zoals met, en, en bepaalde honden wel. Die, die hond is intelligent genoeg natuurlijk. Hè. Ja. Maar uh, die taal van uw hond dan, want u praat wel met hem. Heeft u nou enigszins idee wat hij uh, al zo tot zijn beschikking heeft? vertaald uh, in, uh, in woorden dan voor ons? Oh jawel. Ja? ja, want hij gaat, als hij nog melk wil hebben, dan gaat hij in de richting van de melkfles staan. Hè, dan gaat hij daar naartoe en dan kijkt hij. Nou dan bedoelt hij melk. En uh, hoort hij de bal gaan, dan, uh, orenspits, Oem, boem, boem. gaat hier de telefoon en ik ben in de keuken. Is dat mijn telefoon, mannetje? En zegt, Ja, en dan blijft hij net zo lang roepen en met zijn neus naar de telefoon kijken. Dan staat hij, oe, oe. Echt zo. Dan geef maar een antwoord, mannetje. Wat zeg je dan? Roep de telefoon maar. Hier roept maar de telefoon. Had er. Nou. Ja, maar nou gaat de telefoon toch niet? Nou is vrouwtje bij de telefoon, maar hij geeft toch antwoord. Leuk, hè? Vind je dat niet leuk? Maar dat heb ik hem niet geleerd, doet hij zelf. Dat heb ik hem niet geleerd. Alleen, ik praat veel met hem, want ik denk dat het daarom... Wat zeg je, schat? Wat, manneke? Wat zei je dan? Moet jij straks de deur open doen voor die mevrouw Pijpers? Ga jij voor mevrouw Pijpers mooi de deur open doen? Ja. hè? Ja, als ze straks weggaan. Doet hij zelf de deur open? Heb ik hem ook niet geleerd? Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Ja. En je hebt je eten nog niet opgegeten, weet je dat? Heb je geen honger? Nou, ga je straks maar eten. Ja, ga jij straks maar eten, hoor. Nou, ik vrouw wel de bril op. Moet je luisteren, maar ik ga niet weg. Kom eens hier, man. Kom hier. Kom hier aan deze kant. Vrouwtje gaat niet weg nu, nee. Ik heb wel de bril op. Maar niet. hè? wat? Ja, lieve schat, maar we gaan nu toch echt nog niet weg, hoor. En straks nog tijd. Ik heb toch gezegd, mevrouw Pijpers komt op je Die moet je pootje geven. Doe je dat niet? He? Geef mevrouw Pijpers eens, schat. Nee, doe niet. Ach, jawel. Hebben? ja. Hoort u hoe die hond mooi kan praten, Hoe <klaan> loopt bij Wat dus, nou? <klaan> hebben, zeg maar mooi hebben, hebben dan. <klaan> hebben, hebben. Hè? Dat deed die vorige hond wel. Die kon duidelijk de woorden uiteenzetten. Hem, heb ik niet geleerd, dan heb ik ja, eigenlijk geen geduld voor, geen tijd voor gehad. Je hebt het altijd nogal druk met leerlingen en zo. Kom hier, schat. Kom hier, mannetje. Kom hier, grote man. Ben je bra brave man, ja. Echt waar? Wat zeg je? Is vrouwtje ook braaf? Zeg maar ja, vrouw. Zeg maar ja, vrouw. Nou, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Ik, ik denk dat hij wil dat u die bril weer afzet, of niet? Kijk eens even. Dan gaat de vrouw de bril weer uitdoen. We blijven weer thuis, ja. Zo, nu blijven we toch thuis. Ga straks. Hè? Ja. Hebben He, nou niks, hoor. Oh. <hijen> Is honderd tafel, staat u het mevrouw Pijpens? Nou, ik doe mijn best, ja. Ik doe mijn best. Kom hier, kom hier. Blijf, gaan wij een liedje zingen. Kom hier, dan moet je niet weglopen, kom hier. Kom Hup. Kom, nou, kom een liedje. Nou, kom, ja. Nou, kom, nou, kom. Zo, En paardo en sjaantje, die zingen. Je dan moet je meezingen. Hoe zing je dan mee? Nou, dan moet je wel op de bank zitten. Kom hier. Kom. Kom hier. Kom hier. Vraag. Hup. Zo. Nou. Gaan we nou een beetje zingen? Oh, en vrouwtje. Oh, wat zeg je dan? Ado, Frankje, en vroegje, het en het zingen. samen En zingen, en zingen. die Ardo, la la la la la Tra la la la la la la la la Oh, prachtig. Uh, u hoorde daar Harmke Pijpers... in gesprek onder andere met hondje Honey. We moeten er nog meer over zeggen. Uh, ik, uh, ik, uh, ik weet het echt niet. Prachtig. Sorry, ik zat hier samen met mijn technicus Max... ons plat te lachen net om dit uh, prachtige gesprek. We houden er mee op voor dit uur, maar niet... Uh, Ongerust worden, we hebben nog twee uur woord over. In het volgende uur wordt het allemaal wat zwaarder. Dan gaan we afscheid nemen van dieren. Ik hoop u straks allemaal aan gene zijde van het journaal weer terug te vinden. Tot straks. If he has a dog, he won't be lonesome.